Heel de stad bruis weer van energie. Dat doet de jazz. Je rolt je kas omlaas met roze op je knie. Dat moet bij jazz. Frank is clandestine, straks vinkt weer heel de stad. Wat wil je anders, schat, met al die jam. En lekker strak in het pak Dat moet bij jazz En horus, hoe Je gaat weer uit je dak <lacht> Dat doet de jazz Als je danst tot je vergaat van pijn dan is aspirin Dat schijnt te gek te zijn Die drug die werkt heel vlug Je strompelt zo weer terug Want jij Wilt Jazz DJ mm. Zeg, je man is toch niet thuis, hè? Nee, haar man is ah, niet thuis. Ah, ah, ah, ah. Steek je heuples op een goede plek. Met al die jazz, neem een slot, want anders word je gek. Met al die jazz, ik. Onder meer van al die jazz. Oh, de chimichangas uit de grond door al die jazz. Por <laughs> <laughs> <laughs> all dia no jazz tela está para ter Je gaat echt weg, Fred. <laughs> Ik dacht het wel, Roxy. Zeg, Fred. <tie> zeg, Fred. Ja. Er is geen vent die me dat flikt. Oeh! Schatje. Wat dan, schatje. Schoft. Roxy. <tie> oh, yeah. huh? Ik moet opeens pieken.